Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 100... is The girl changes clothes. Zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Carmen verheul met het NOS-journaal. De derde verdachte van een ernstige mishandeling van een conducteur in Meersen... heeft zich bij de politie gemeld. De man kreeg donderdag samen met twee anderen... ruzie met de conducteur over een treinkaartje. De conducteur hield daar een gebroken enkel aan over... De andere twee verdachten konden donderdag met hulp van een getuige worden opgepakt. Bij een boerderij in het Drentse Koekangen zoekt de politie naar het lichaam van de 15-jarige Willeke Dost. Het meisje verdween 18 jaar geleden uit de boerderij van haar pleegouders. De politie verdenkt de 66-jarige pleegmoeder. en haar zoon van 38 van betrokkenheid bij de verdwijning van het meisje. In 1992 ging de politie nog uit van een vermissingszaak. De hoofdofficier van justitie in Drenthe zegt dat achteraf gezien misschien te lang is uitgegaan van een verdwijning en niet van een misdrijf. Nabestaanden van slachtoffers van de giframp in het Indiase Bhopal in 1984 zijn kwaad over de straffen die in deze zaak zijn opgelegd. Ze vinden de straffen veel te laag en ze vinden dat de rechtszaken veel te laat zijn behandeld. In India zijn zeven mensen voor een rol bij de gifram veroordeeld tot twee jaar cel. De rechtbank verwijt zijn nalatigheid. Uit een fabriek van het Amerikaanse bedrijf Union Carbide ontsnapte 1984 vele tonnen giftige chemische stoffen. De gifwol kostte duizenden mensen het leven. Buiten de rechtszaal in Bhopal werd door nabestaande actie gevoerd. Arjen Robbe is er bijna zeker van dat hij snel naar Zuid-Afrika kan afreizen om in actie te komen op het WK. Dat zei de aanvaller na de eerste behandeling aan zijn hamstringblessure en die liep hij op in het oefenduel met Hongarije. Robbe wordt vanmiddag opnieuw behandeld door fysiotherapeut Dick van Toren. Het weer bewolkt maar ook zon. In het zuidoosten kleine kans op een bui en maximum temperatuur 20 graden. Morgen in de loop van de dag buien en iets warmer dan vandaag.